Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Door gedoe tussen Ronald Plasterk en Pieter Omtzigt... blijft het voorlopig nog onduidelijk wie de nieuwe premier van Nederland wordt. Plasterk lijkt de beoogde kandidaat, maar daar heeft Omtzigt voorlopig nog geen zin in. Plasterk plaatste een sorrybriefje in de Telegraaf om omzicht weer aan zijn kant te krijgen. Dat vertelt collega Wilco Boom. Omzicht wilde een gebaar van Plasterk, dat heeft hij nu gekregen. Maar je weet het in deze formatie niet. Hè. Misschien komt er ook nog wel een excuusbriefje van omzicht. In Tubantia bijvoorbeeld, de regionale krant van Twente. Maar goed, we kijken nergens meer van op in deze formatie. De Universiteit van Gent stopt met samenwerken met drie Israëlische instellingen. Net als bij andere universiteiten waren er in Gent ook protesten vanwege de banden met Israël. Voor de demonstranten is dit nog niet voldoende. Ze zitten nog met 300 tentjes op de campus. Net zolang totdat de universiteit zich openlijk uitspreekt tegen de oorlog in Gaza. De burgemeester van Groningen heeft excuses aangeboden voor de rol van de stad bij het slavernijverleden. Bij onderzoek blijkt dat, uit onderzoek blijkt dat op Groningse schepen 33.000 Afrikanen naar Amerika zijn gebracht om daar als slaaf te werken. Groningse bestuurders verdienden daar veel geld mee. En het is een spannende dag voor Vitesse. De Arnhemse club zit diep in de schulden en moet vandaag een plan presenteren hoe ze daaruit denken te komen. Supporters met een geel-zwart hart hebben intussen aan de lopende band acties opgezet om geld binnen te harken. En ze blijven positief, hoorden we eerder al. Het is altijd goed gekomen. We hebben al een paar keer een... En de zorgen gezeten. We zijn er altijd bovenop gekomen. Het dus. komt vanzelf goed. We blijven doorvragen aan de vrienden van Vitesse. Die hebben ze nog steeds genoeg. Die moeten we over de brug komen. Over de brug komen en bruggen hebben we hier genoeg. Overigens is het nog niet do or die vandaag. Als het plan niet wordt goedgekeurd door de voetbalbond, dan kan de club daar nog tegen in beroep. En het weer nog veel wolken, maar op de meeste plekken wel droog. Later zijn er meer buien. En vooral in het zuiden kan het flink gaan plenzen. In het noorden is het vaker droog. Het wordt 15 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file gemeld in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrijgegeven zojuist. Maar er staat nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, dat duurde even iets langer als dat de bedoeling was. Maar ja, goed. Onze grote vriend, kleine man Duif, heeft weer een nieuwe Speeltje. Een nieuw speeltje. Is het even Easy Toys? Nee, dit is een vibrator... Hoe zeg je dat? Powermate. Lees nou toch eens goed wat er op de papier staat. Het is een vibrato. Ja, in de winkel koop je geen vibrator. Nou ja. Goed. Nou, we hebben nog weer, uh, weer aardig wat luisteraars. Uh, dat is altijd leuk. Uh, ik weet, Annemiek die luistert in, uh, in Vlaardingen. En die luistert een half uurtje. En bij het laatste uur is ze er ook bij. Komen wij zo ver door de etering? He? Nou, he? Ja, helemaal naar Vlaardingen. Ja, jongen. Het is uh, hè, waar een klein dorp groot in kan zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, goedemorgen. Nee. Goedemorgen, Harry. Nee. Goedemorgen. Ja. goedemorgen. Applaus voor Gerry. Ja, het is altijd fijn. Hè. Het is geen feest als niet geweest. Nee. Kijk. Dus ja, wat gaan wij vandaag doen? We gaan straks een uh, stukje KNRM doen. KNRM uh, Zandvoort in het verband met de botendag. Volgende week zaterdag, 25 mei. Althans, Gerrit, die doet dat. Wij, wij, zijn, wij zijn zo grof besnaad. Wij kunnen dat niet eens. Wij ja, kunnen dat niet nee. Nee, nee, nee, nee, maar goed. Maar jullie kunnen weer andere dingen doen. Wij, wij hebben weer andere kwaliteiten. Ja. En welke? Ja, ach, we gaan het zien. I've been drifting on the sea of heartbreak Trying to get myself ashore For so long For so long Listening to the stranger stories Ja, mocht u nou wat geks uh, uh, opmerken tijdens deze uitzending, uh, ja, uh, niets is ontvreemd, zeg maar. Ja, ja. Ja. Ja. Heb jullie nog een beetje genoten van, uh, van uh, het feit dat we mogelijk dus een, uh, een uh, nieuw rechtskabinet krijgen? Nee, interesseert me helemaal niks op het moment. Ja, die Frans Timmermans, heb je dat gezien? Frans Timmermans? Ja, die is niet blij. Die is niet blij, nee. nee, nee, nee, ik nee. Moet me erin, nou kijk, het is geen desinteresse van mij. Maar ik moet me er nog in verdiepen. Want er is zoveel informatie hier naar buiten gekomen. Dat ja, ik denk is... van nou, ja. ik wil die rest even rustig voor gaan zitten voordat ik hier een mening over heb. Ja. <laughs> en, uh, ja. En weet je waar ik wel een mening over heb trouwens? Mag ik er even op inbreken? Of dat niet? mag wel. Ja, nou, vooruit.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 maar weten ik wil droog door de regen, voorkomen is beter dan later genezen En wat als de storm komt? Het is uitgebracht ja. Uh, ja, voor de KNRM, meestal. Ja. De opdracht gaat naar de KNRM toe. En landelijk, landelijk, niet alleen uh, KNRM Zandvoort. Ja, omdat ze 200 jaar bestaan natuurlijk. 200 hè? jaar bestaan. Ja. En ja. wij hadden de eer, Wim, hadden de eer om ze te ontmoeten. Ja, ja, ja. ja, ja dat ja. was leuk, hè? Dat was ja. heel leuk. Alleen ja, Stef Bos zei later dag. wel van... nou. Ik had een, een, een mannetje bij de auto staan met een fotocamera. En ik moest en ik zou geïnterviewd worden. Ja, nou, hij heeft het gedaan. Hij hij heeft het wel, en, en het is mooi geworden. Het is, leuk. Het is mooi, hè? Ja, leuk. ja ik, ik vond het leuk. Als ik het zie, moet ik elke keer huilen ook nog steeds. Ja, nee, dan ja. komt er een bakje uiensoep wat je voor je neus staat. Maar dit ja. nummer hoor je eigenlijk... Te weinig. Ja. Ja, je ja. hoort hem te weinig. Ja, en, uh, dat is jammer. Ja, en waar het aan ligt, ik weet niet, want nummer markeert niks aan. Het nummer is goed. Nee. En, nee. uh, ma maakt maar maakt niet uit, wij draaien het wel bij zo ja, antwoord. Goed. Bij de boys en, en de girls. Ah, misschien dat het nog goed komt uh, tegen de tijd dat het november wordt. Want dan ik maar, denk het, ja. ja, ja. Dat ze het daar een beetje op focussen, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat ja. Dag, ja. ja. Dat ze echt ik wil het graag hebben over 25 mei, lieve mensen. De Zaterdag 25 mei. En dan wil ik graag eventjes alle microfoons even richten op Gerry, Want Gerry heeft de beste voorleestem. Uh, het is een, een, een, uh, een officieel persbericht. Ja. Het is niet zomaar een artikel. En het is dus geschreven door uh, de judy van de KNRM. Uh, waarvoor onze complimenten natuurlijk. En uh, Gilles zal er ook wel een hand in hebben. Je weet wel, Gilles van de Zandvoortzoekrand. Wie kent hem niet natuurlijk. En uh, niet alleen uh, hun twee, maar gewoon iedereen die bij de KNRM werkt. Uh, als vrijwilliger of als beroeps. Maakt het maar niet uit. Heel veel respect gewoon. ja Nou, Gerry ja, nou ja, van ik, Wal. Ja, volgende week zaterdag. Reddingbooddag KNRM Zandvoort 2024. Dan bent u van harte welkom op de Reddingbooddag van KNRM Zandvoort. Op deze dag kunnen alle donateurs en toekomstige donateurs... actief kennis maken met, met het reddingswerk van de KNRM en het yeah. op het water. Uh, met de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM Zandvoort. Dan is er op, bij Strandpaviljoen Kos, Cosmico Beach... Nieuwe, nieuwe, Dat is een nieuwe tent? Of? Nou, het is nog niet zo... Niet zo oud? Twee jaar nieuwe eigenaar. Oh, ja. Okay. Ja, dus, ja, Cosmico. Cosmico, Cosmico Beach. Beach. Okay. En die heeft voor deze gelegenheid uh, haar deuren opengezet. En uh, om de KNRM van Zandvoort te helpen om deze dag tot een succes te, te maken. Was nou vorige... Er zijn meer reddingbootdagen. Hè? Elk jaar is er een reddingbootdag. Maar die is in het boothuis volgens mij altijd. Ja, maar voorbij zijn het allemaal... Aan, maar aan het... kleinschalig. Ja, kleinschalig, ja, ja. ja. Want dan kun je dus ook meevaren met, uh, met de boot. Maar dan kun je dus zelf ervaren op die dag... hoe het is om een vrijwilliger te zijn bij de KNRM Zandvoort. Je kan er alles vragen, wat u altijd hebt willen weten... aan onze bemanning, dus dat is wel leuk. Mogen dus mensen ervaren... ook meevaren op zo'n boot? Of? Ja. Okay. Ja, want het programma dat ga ik nu voorlezen. Het programma wat er die dag gaat hey, doen. Hij vraagt en die Charl vraagt gelijk weer ja, het dat, te de kan. Dat is zo ja, leuk, ja. hè? Want wat staat er als eerste, Charol? Nou. Meevaren op onze <laughs> reddingboot, aan die pauzen. Kijk, kijk, kijk, <laughs> kijk, ja, ja, ja, kijk, ja. kijk, kijk, kijk, nou. kijk. Maar alleen op vertoon van een donateurspas of een reddingbootdagpas, ja, ja. Hoop. Maar ik weet dus niet hoe je daar aan kan komen dat waarschijnlijk. Als je donateur bent, dan heb je zo'n pas. Dan ben je dus redder aan de wal. Heb je dan automatisch ook een reddingboot? Het liefst had ik nu even iemand van de KNRM hier Ja, had, want dat is dus niet helder. Maar goed, onder voorbehoud. Dat is niet helder. Maar alles onder voorbehoud, uh, de weersomstandigheden. Hè? Ja. En oproep. Oproep? Ja, als er een oproep is, dan moet ja, hij uitvaren. Dan, ja, moet die de ja, want, ja, dan ja, gaat het ja. niet door natuurlijk. ja. ja, hè? Dan, ja, ja. Uh, ja. Ja, dan, dat is inderdaad, uh, dat, is, dat zeg je ja, wat. Ja, wat ook kan, is dat kinderen mee kunnen varen. Maar dan moeten ze wel 13 jaar en ouder zijn. Jammer, Cheryl. En je moet boven de 1,68 meter 68 zijn. Nou, maar waarom, valt waarom, waarom 13 jaar ouder? Dan waarschijnlijk in verband met, met de, de boot. Want die gaat best wel heen en weer. Hè. Ik heb ook al een ja. keer opgezeten. Ja. Dus je moet je goed vasthouden. Ja, uh, en, en wat misschien ook wel, wel belangrijk is, dat je dus uh, het goede schoeisel draagt. Dus dat je ja. dus niet met die flip flops of teenslippers... Nee, want dat is allemaal of die boodschap, want dat werkt gewoon niet. Ja. Ja, volgens mij kan je ook aardig nat worden, hè? Uh, je dat, wordt hartstikke ja. nat. Echt, je komt daar niet droog vanaf. Nee, nee, nee. nee. En, uh, ja, dus als ik daar met mijn cameraatje sta... Uh, nou, nou, nou dat gaat niet. ik zou het niet doen, want ik ben hem nee. zo kwijt, ik denk zou ik dus ook. Zo, dan <laughs> moet je echt zo'n case omheen hebben zitten. Maar geen ja, Harry of Jan, maar een case. Speciale ja. camera ja. voor op water. Ja, ja precies. Ja, <laughs> ja maar ja, zo, ja. zo is ja. het wel. En die zijn, ja. die heb je toch of niet? En dan moet je ook zeebenen hebben, denk ik ook, Sarah. Ja. Zeebenen. zeebenen. Nou, ik zag je net lopen. En ik denk, nou, ik weet niet van welke boot jij afkomt, maar uh, ja. Nee, zeebenen. Ja, wel zeebeentjes. Wel ja. korte beentjes, dat ja. wel. Maar. Wel zeebeentjes. Wel zeebeentjes. Ja. Nou ja, en dan uh, kun je dus. Uh, je kan donateur ter plekke worden, je kan dus meevaren en je kan. Uh, uh, maar dan zijn er nog meer uh, mogelijkheden, maar die kan ik misschien straks nog wel eventjes vertellen. Oh, je wou ze nog een beetje in spanning houden. Ja, ze ja, is, is natuurlijk best. Het is een hele dag, hè? Ja. Dus, uh, ja, dat ja, is. Uh, ja, dat nou, vind ik. Uh... Ja, is dat uh, goed? Ja, uh, ik, de, ik, de, ik, ik, ik, hoor, ik hoor in één ja? keer. Ik hoor in één keer. Ik weet niet wat ik hoor. Wat was nou, het? Een, af, een afsluitende pingel was dat. Een afsluitende een, pingel? Ja. Naar de volgende plaat. Ja, Die heb jij ja. vast plaats dan? Ik, uh, ik weet het niet, ik hoop het. Ja, nummer uit de jaren 60 uh, is kort, maar dit vond ik weer heel kort. Son of a mother? Son of a gun. Nee, uh, son, son of my father. Sa oh ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat was van Giorgio, hè, was dit nummer. Ja, ja, ja, ja. Weet je nog? Ja. ja. Oh, ja. ja. Nou, goed. Oké, okay. uh, ik had uh, een, een, een, een, een verzoekje eigenlijk. Dat kan er wel even tussendoor. Doen we daarna de KNRM eventjes, want ik vind het toch wel... Uh, uh, Denk ik, toch? Wie heeft er regie eigenlijk van? Overgeven, ben ik zelf. Leuk verzoekje? Ik vind het wel een leuk verzoekje, ja. Uh, het is als antwoord op O'Gene. Ken je O'Gene? O'Gene, ja, ja. Die drie meiden. En drie ja, ik ben drie meiden. Ja, kijk, kijk. Ja, kijk, kijk. Drie meiden ben dat, drie meiden. ja. Die zingen dus uh, a cappella, zeg maar. En, uh, a cappella. Wie? A cappella. A cappella, ja. Ja. En uh, ik ben dus aan het zoeken geweest. en Hoe komen die aan het stemgeluid? En ik heb het gevonden waar ze het vandaan hebben. Alleen, dit is nog mooier. Echt waar.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 You down make me cry Don't you know, don't you know Things will change, things will go you Wilson Phillips, hold on. Ja, dit is nummer wilde ik even laten horen. En uh, dit is, uh, ja, ik vind. Uh, ja, ik, ik heb Jean gehoord. En, en, en dan denk ik van: jongens, hey, schoenmaker, blijf bij je leest. Dat is wel heel erg cru wat ik nu zeg. Maar ja, ik, ik meen het wel. Maar ja, wie ben ik? Ja. Ik bedoel. Ja, ja. mooi. Goed, Gerry. Ja, nou ja, nog even uh, nog verder over de reddingbootdag van de KNRM. op 25 mei aanstaande. Volgende week zaterdag waarin de KNRM zich dus uh, uh, laat uh, zien, zeg maar eigenlijk... Hè, de boot en de, de, de vrijwilligers. Ja. De mensen kunnen meevaren met de Annie Paulussen... mits ze donateur zijn of dat je ter plekke donateur wordt. Dat kan ook, en dan mag je ook meevaren. Mits het weer het uh, toelaat. Want als ja. er heel veel storm ja dan gaan die uitvaren. En het kan gebeuren dat die opgeroepen wordt als er iets gebeurd is. Uh, verder wordt er dus uh, een introductievideo veiligheid op het water wordt er ge een in het boothuis of zo dat zal in het boothuis zijn ja denk ik, ja dat dus kun je wat, zien nou, waar allemaal... zit eigenlijk boothuis van het de... boothuis van de KNRM uh, is aan de ja achter het casino zeg maar eigenlijk hè. Naast, naast, naast het casino naast het casino ja, ja maar je zet het nou, aan tegenover die weg te het denken het aan die straat te denken ja. hallo jongetje. zie je nog te kijken hallo ja. Nee, nee. Oh, is er. Ja, is uh, wat er ook is, is een... Is een uh, <laughs> en dat is ook leuk, een KNRM-shop. Dus je kan daar ook uh, dingen van de KLM, uh, Artikelen. KNRM ko kopen. En je kunt de KNRM's dus echt, uh, echt live zien. Je mag ze ook uh, je mag ze aanraken. Nee, aanraken, ja, mag je aanraken. Niet. In deze tijd is dat gewoon heel moeilijk ja. om dat niet te doen. En, uh, maar ze zijn wel herkenbaar, hè? want ze hebben shirts aan. Ja, waar en KNRM op staat. Ja, ja. Dus staat zijn... er op ANWB, dan heb je de verkeerde erbij. Ja, ja. Ja. Dus je bent al even spreekbaar. voor de foto's. Ja, okay, spreekbaar. Ja. Nou, er is natuurlijk ook de informatiestand... waarin alles, uh, alle informatie ligt over... Nou ja, wat. Ik denk misschien ligt ook daar de, het nummer van Stef Bos ook wel. Misschien kun je dat ook wel kopen. Ik heb geen idee. Ik ga zeker wel kijken, want ja. Uh, ja, ik, wil, ik wil dat toch wel zien. En ik hoop uh, mijn zeer gewaardeerde goede vriend Charles ook tegen te komen met zijn camera. Ja. Maar is dat het, uh, het nummer van Stef, Bos en uh, Fleur, is dat uh, op single uitgebracht? Ja. Wel op, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik denk misschien ligt het, ligt het daar wel uh, voor Maar kunnen, echt hoor. ook een cd-singeltje? Ja, denk ja, ik wel. Het is officieel uitgebracht. Of al, het, was het, het is misschien? Het officieel uitgebracht. Oh, oké. Okay. Of, of het wat is? Vanille. Nee, nee, oh, nee, nou, nee, ik nee ik Ja, het is ja. wel, het is van pakket, pakket, pakket, is. Okay, oh, pakket. Ja ja. ja, ja, ja. Nou ja, dan nog even, nog even, nog even door met de wat er te zien is. Verschillende video's van de KNRM zijn er ook uh, te zien. Ja. Je kan uh, de Challenger bootwagen kun je bezichtigen. Challenger heet die. Dus de, de Challenger bootwagen. heet die. Ja. ja. Challenger bootwagen. Ja. Dat is de wagen. Die gebruikt wordt om de, de reddingboot de zee in te schieten. Ja, dat maar eigenlijk... is een gigantisch ding. Dat is ja, ja. Ja. Dus heel bijzonder om te zien ook. Uh, ja. Hij rijdt ook een stukje het water in. Ja, he. hij rijdt het water in. En nou, dat behoorlijk een end hoor. Ik heb dat wel. toen meegemaakt toen ja. uh, ja. ja, ja, dus ja, weer... die korter hier was gesteld. Ja, dan vangt hij ook uh, als hij weer, weer naar huis moet, moet die, vangt hij hem ook weer op. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Uh, en dat is een schenking van de heer W.P. Boers. Die bootwagen, hè? die is dus uh, ja. gekonken. Omdat... Staat, staat er ook op, geloof ik. Staat het erop? staat er ook op, de ja. De naam staat erop. Okay. Nou, je praat over tonnen, geloof ik. Hè? Ja. Wat ja, ik die kosten. Ja. Ja. Ja. ja, die zijn heel duur, hè? maar wel ja. mooi hoor. Ja. Uh, nou, dan kun je ook nog een hapje en een drankje tegen betaling. Kun je dus? Al uh, uh, het laatste is wel belangrijk ja. dat je dat zegt. Ja. Ja. ja, je moet het dus betalen. Ja. En natuurlijk de verhalen van onze stoere redders op zee. Want daar zijn heel veel verhalen te vertellen natuurlijk. Dat Wat denk er allemaal wel. is meegemaakt uh, ja, in ja, al die 200 jaar, zeg maar, eigenlijk. Nou ja, goed. Heeft u altijd al eens kennis willen maken met de KNRM en de Redder aan Wal... want die zijn er ook, hè? Redders aan Wal... dan komt u kijken op 25 mei, volgende week zaterdag... bij Cosmico Beach Strandpaviljoen. En uh, overtuig uzelf en sluit u aan als donateur voor de KNRM Zandvoort. En Cosmico Beach Strandpaviljoen is te vinden op Boulevard de Fauvage, nummer 14 in Zandvoort naast Mango's Beach. Nou, Mango's. Wat een informatie. En tijdens ja. de reddingbooddag worden foto's en video's gemaakt... voor toekomstig promotiemateriaal. Oh. Zoals posters en de website. En uh, als je dit niet op prijs stelt... Dan, uh, dan geef je dat maar aan bij de KNRM op de reddingsstation. Of stuur een e-mail. Nou ja, weet weet je, als, als ik kijk hoe, hoe Charlotte die, die is al een paar jaar houdt zich heel intensief bezig met... Uh, naaktfotografie, dan loopt hij gewoon zijn blote kont over het strand... en heeft foto's te maken. Nou, is toch prima? En uh, er is niemand die zegt van, nou, ik wil niet op de foto. Nee, nee, ze gaan allemaal iedereen een, wil, hè? Eerst broekje ja. uit en dan op de voet. Ja. <laughs> <laughs> nou, dit was ja, de mededeling, dat was het persbericht... van de KNRM. Dat is de het persbericht de van de KNRM Zandvoort. Ja ja. ja, ja. Nou, ik weet dat er in de toekomst... Uh, nou, nee, wat zeg ik, in de toekomst, op een hele korte termijn... dan gaan ze beginnen met de uitbreiding van een nieuw boothuis... Uh, daar had ik uh, misschien nog wel een bericht over uh, kunnen hebben... maar dat heb ik niet, dus daar houden we nog eventjes uh, in den midden. Dat komt later, misschien. Ja. Ja. Had je verder iets, Gerry, over de K&M? De K&M heb ik op dit moment niet, want dit is dus echt wat ik zeg... het officiële... Ja. En daar staat er dus onderaan nog, dat is wel heel leuk... mis de boot niet. Nou. Hè? <lacht> nee, dat, uh, dat, uh, dat... Wat is dat? Zit je nou weer te lachen? Wat, wat is dat nou weer? Ja... Kijk, ik zie het voor me, ik zie het voor me. Jij ziet het voor je, ja. ja. Nou, zullen we gaan gauw een stukje muziek doen dan? Ja. Oké. Okay. to win Dit, dit gaat natuurlijk niet zo automatisch door naar het volgende nummer. Dat ken natuurlijk niet. Maar goed, ik was, uh, ik was uh, even vertellen over, uh, over mijn nieuwe liefde. Oh, Wat er aan zit te komen. Dat uh, weten wij. Oh nog niet. <laughs> nee, ja, nee nee, nee, nee, nee. Ze heet, uh, ze heet Betty Banyo. <laughs> Betty Banyo? Betty Banyo. BB. Wie? BB. Nee, Betty. Oh. Ja. Maar goed, dat uh, even terzijde. En, uh, ja. Hoe weet hij dat zo uh, verborgen te houden, Grieg? Heb je nieuwe liefde? Ja, ja. Ja, nieuwe liefde, ja, ja. Ja. ja. Het is niet goed? Hey, over, over, over liefde gesproken, uh, hmm. liefde voor muziek, hè, want is, bij mij is dat gewoon de grootste liefde. En zo'n uh, <hulles> Songfestival, wat vonden jullie ervan? Ja, nou, ik heb niet wat gezien. Zullen wat zullen we zeggen? Ik heb het niet gezien. Wat zullen we zeven zeggen? Zeven dagen lang, wat <tomst> zullen we zeggen? Wat een. Nou, ja. Nee, je Ik, hebt ik, ik het vond het één nummer het mooist. Ja, dat is Frankrijk, hè? Heb je het, uh, ons net verteld, buiten, buiten de uitzending om, zeg maar, incognito heb je dat. Uh, ja. Want je dorst het eigenlijk niet te zeggen in Frankrijk. Hè? Want je dacht eigenlijk van, nou, ik moet Israël zeggen eigenlijk, hè? Toch? Nee, ik vond Israël, ik vond Israël vond ik ook eigenlijk... Uh, ja. Nee. ja, vond je het wel mooi? Nou ja, het was in ieder geval een liedje. Het, het, het, het stak wel af bij de andere nummers, zeg maar. Die wezen nou ja, veel lawaai van, maakten. Het, het, wat, wat, wat ik gezien heb, dat, dat... Ja, het is echt helemaal gevouwd. Kijk, daar zit het met een oorlijke potje. Ja. Ja, ja, ja. Wat ik gezien heb, dat was... Ik schrok ervan. Uh, Ierland... Uh, die, die, die, die met die mannen, met, was dat waar met die Nee, nee met, die, oh. met die dame, met die vampieren. Oh, en, met die, oh ja, die, die heksen. Wie? Maar. Heksen. Een beetje heksenachtig was het. Met, ik heb het over het Songfestival, hè? Ja, maar dat waren heksen. Oh, net, ik dacht het, dat, dat je het nee, ja. nee, dat waren nee. Net heksen. Maar, uh, uh, nou ja, goed, het is persoonlijk, ik hou daar niet zo van. Dus uh, nee. ik ben nog steeds van het traditionele... Uh, songfestival. Ja. Songfestival Ja, dat lied. vind ik ook. Dat en dan mis ik toch wel uh, Lenny Koer met het Roepadoer en Hedy Lester en uh, Maggie natuurlijk, Maggie McDeal uit Oetwente. Ja. ja. Die heerlijke Joma komt er vandaan, maar die heette ook. Hè? Die heette geen Gerry, maar die heette Getty. Er is dus een klein ja. ja. mannelijk verschil. Ketti Kaspers, ja, inderdaad. Ja. Ja. ja. En ik zei: Hey, ben je niet Getty? Hij zei: Hey, hoezo? <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, uh, ik heb van al die sockfestival nummers uh, heb ik, uh, er eentje uitgezocht waarvan ik denk: van, Nou ja, uh, die is het meest gangbare, uh, ook een beetje voor onze uitzending. Dat is voor mij helemaal nieuw, want ik heb, ik heb je het niet. Je niet ik, nee, ik, ik, ik, ik, Net als Wim, ik, uh, ik. vind het helemaal niks. Nee. Maar ja, ik heb toch wel. Nou <lacht> ja, ik heb toch wel een beetje gekeken om een indruk te krijgen. Maar ja, je, daarvoor ja. heb ik ja. natuurlijk al heel veel gezien met al dat gezin ja. en al die. Mannen, die blote ik, mannen ook. Dat, dat ik denk van, blote mannen? Ja, die hadden geen broek aan. Of geen, geen, ja, nou, nou, nou, zo'n string, zo string. Ja, ja dat, is toch, dat kan toch niet. Nee, toch een zonfles, die blote reet op het podium. Niet zo. Ik heb er wel fragmenten van gezien. Ja, wel, dat ja. Ja, ja. ja, maar er zit een heel vioolorkest achter, toch? Nou, strings, ja? Ja, strings ook, ja. ja. Oh, ja, ja. Nou, uh, ik zal uh, de inzending uh, eventjes doen. Die, uh, die bij ons de meeste punten heeft, uh, heeft gehaald. Hij heeft scoort, ja. Nou, ik ben benieuwd. Nou, komt hij. D'accord, d'accord Mon amour, dis-moi à quoi tu penses si tout ça Désolé si je te dérange Mon amour souviens-tu de nous Tu premier rendez-vous C'était beau, c'était faux Je t'aime, je sais pas pourquoi Je rejoue la scène Et c'est toujours la même fin qui recommence Tu n'entends pas ma peine On en fait quoi Je bent... Nou, jullie mogen zijn. Ja, dat Ja, dit, dit is, is een voorbeeld van een, een, een songfestival ja. ja. En niet dat geheupel en, en op niks af. Nou. Doe ze nou. hè? Ja, ja. Dit, hè? wat zeg je? Doe Franse. Nee, mon amour. <laughs> mon amour heet die. Frankrijk, ja. Ja, ja ik, uh, ik was hier helemaal... Uh, ik werd helemaal ingepakt door het nummer. En uh, ja, uh, maar waarschijnlijk ook omdat de rest wat ik zag... Dat was tranen met tuiten gewoon en... Uh, ja, als, het allemaal zo, zo, zo, als dit het nieuwe songfestival is, dan stopt het wel mee. Want... Ik denk dat het het nieuwe songfestival is. Ja. ja, nou ja, ik vind de, de, de magie is ook gewoon weg. Ja, is helemaal weg. Ja, en, uh, en ja dat, dat vind ik toch wel jammer. Maar goed, we hebben, uh, we hebben hem gedraaid. En, uh, nou goed, ja. ik weet niet wat Charles er eigenlijk... Uh, Jij ja, hebt, hebt er niet zoveel van gezien, hè? Ik heb er helemaal niks van. Helemaal niks. Fragmenten... Uh zeg maar, in de, in de voorbeschouwing en zo. En, uh, de, maar uh, daar zag ik al het een en ander voorbij komen... en ik denk, nou, daar ga ik niet kijken. Nee, het duurde ook vreselijk lang ook. Ja, ja, ja, nee, nee. Nee, niet aan Charles besteed, hoor, dit. Nee. Nee. nee, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Gelukkig, <coughs> hebben, we, gelukkig hebben we nog wel andere muziek en zo... dat je zegt, van nou, hè, daar, daar kunnen we wel wat mee. Maar. maar goed, dit zul je bijvoorbeeld... nooit in het Songfestival horen, denk ik. Maar wel bij de Boys...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 Simon, van het album Crazy Land. En, ja. Uh, ja, je hebt de uh, studioalbum en uh, je hebt ook de uh, African Concert. En er zijn al die nummers die op dat album staan die zitten in dat concert verwerkt. Ja. Uh, ik zal de volgende keer iets draaien van het uh, live concert, ja. Charles, jij zit me de hele tijd aan te kijken met een dummelig gezichtje van Mijn Hemel, ja. Ja, Mijn Hemel, ja inderdaad. Nou ja, uh, uh, Wim, uh, ja... Ik hey, kan, kan natuurlijk een nieuw speeltje luisteraar een zogenaamd jingle apparaat, daar kun je leuke geluidjes mee maken. Ja. Ja, dat, dat, dat apparaat. Dit, dat, trouwens dit geluidje wat je net hoorde was Gerry, hè? Ja, dat ja. ja okay, maar ja. Gerry is ook net een live jingle Gerry is een jingle apparaat. Ja. <laughs> Eigenlijk wel. Ja. Je gooit er een kwartje in en dan komt uh, een jingle uit. He? En bij VD had je ook zo'n jingle automaat. maar over nee, waar even naar een die aapjes. Dat aapjes. Dacht, ja, dat was leuk. Weet jij trouwens waar een vroedvrouw, wat voor auto die rijdt? Hmm? Wat een vroedvrouw. Wat is een vroedvrouw? Een vroedvrouw. Nee, niet een nee, kraamverzorg. Nee, nee, nee, nee, een vroedvrouw. Dat is degene die de baby op de wereld helpt. Ja, ja. In ja. wat voor auto? Het is bij jou niet helemaal goed gegaan, hè? Nee. In wat voor auto? Ja. Ik heb ik, geen idee. Ik word voor de hand een geboortegolf. Geboorte <laughs> Ja, goed. Ja, hier was ik niet opgekomen. <laughs> ja, hoor. <laughs> Nee, nee, maar dat. Uh... Hey, maar uh, jij hebt het over jouw. Over jouw. Uh, over, jou, uh, uh, ja, over jouw speeltjes. Ja, dat klinkt wel ja. gek natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar. Uh, uh, ik heb natuurlijk ook van die speeltjes, maar daar, ik kan in één keer in de, in de tijd vliegen. Dat ik bijvoorbeeld zeg van. Ik wou dat het kerst was. Ha. Ja. Ja. Je hoort het niet, hè? Dit doet je toch belangen na? Ik zou bijna zeggen, maar Charles, heb je nou, weer al, al klaarstaan? Ik, ik, ik, ik zal je vertellen, het jaar vliegt om hè. Want uh. we zitten alweer bijna half verwegen. Een uh, in, in maand juni en dan zitten we alweer op 1 juli. Ja, ja. en dat is al ja, weer, dat uh, we zitten al weer, En dan gaan we dus uh, richting we de kerst. Ja, ik ben uh, toevallig gisteren bij Intratuin geweest. Ik heb de boom al uitgezocht. Nou, oh. heb ik een persoonlijke vraag aan jou. Daar komt ie. Ja, uh, zou jij vast willen beginnen met het opzetten van de kerstboom? Hier in de studio. Ja. En het ja. wordt wel weer tijd. Hè? Dan ben je wel op tijd. <laughs> Toch? Ja, en, en, en dit jaar, dit jaar ik, kan, uh, ik kan er nog niet uh, te veel over vertellen, maar dit jaar wordt het een. Uh, het wordt nog mooier. Een, het wordt de Casa Rosso van Zandvoort. Gaat dit worden? Denk ik. Ja, echt waar? Ja, ja, ja, ja. Ook, ja. ik ben heel, heel, heel benieuwd. Ja. En uh, ja. ik heb toen een attentie geplaatst van uh, gevraagd kerstvrouwen. Hè? Dus, uh, gewoon gezellig, kerstvrouw voor het raam of zo. Maar ja, ze zeggen, dat willen we wel, maar dan maar 100 euro per uur. Ja, dat vond ik toch te veel. Dat, uh... dat is ja, waarschijnlijk, dat... Charles, als je niks te doen hebt. Ja, ja. <laughs> dat budget is er niet, hè? Dat budget. Is dat budget er niet? Nee. Oh mijn er niet, god, nee. ja. Dat is helemaal geen budget. Nou, dat, nee, er is geen ik budget. Ik weet precies maar... wat jij bedoelt. Ja, het kwam <laughs> even binnen. je moest ballen, ja. Ja, maar gaan we, wat gaan we leuk doen met de kerst? Ja. Uh, of ik wat leuk... Uh, <laughs> ja. uh, nou, we krijgen eerst nog... Uh, uh, uh, Reddingsbotendag dag we ja, staterdag. Ja, ja, dat is uh, heel belangrijk. Uh, we, we krijgen vanavond de potjesmarkt. Oh ja, de potjesmarkt. De, de, ja. de, de luilak, Willem. In ja. Oh, dus voor de pinksteren is dat. Ja. Is dan er dan nog een ja. niet? Ja, dan moet je dus even verder. Luilak is natuurlijk echt iets van Noord-Hollands, volgens mij. Ja, des volgens mij de ook. Dus. Des Noord-Hollands. Ja. Ja. Maar is dus toch zo dat, het dat ze met brommetjes door de straat en ja, rijden zonder... en dat zonder... vroeger deden, dat ze dus alle ramen... Ja? Gingen ze, nee, ochtends vroeg om vier uur... Ja. gingen alle jonge lui en kinderen, weet ik wat allemaal... met aan hun, uh, achter, dat waren dus uh, blikjes. Ja, Met touw, achter hun fiets. heel veel lawaai maken, achter hun fiets of lopend. En dan kalkten ze met zeep of met krijt op de ramen, allerlei dingen. Dus het, oh, luilak. Ja, dat, ja, ja, ja, dat was luilak. Om ze wakker te maken, hè? Nee, ja. nee, nee maar die werden uitgemaakt voor luilak... luilak en als ze dan zeep ze op de, de ramen uit, moesten ze dat schoonmaken. Dat, dus ja. dat is zo oh. Ja. Snap je wel? Dus ja, dan, dan, dat die ja. bommers, dat wist ik wel, ja. ja Maar uh, dat, is, uh, dat gebeurt niet meer. Oh, nee. nee dus helemaal, helemaal weg. Gelu gelukkig. <laughs> Nou ja, ja, ja. Ik, ik, ik uh, je kreeg dat er niet, je, niet af hoor. Die, dat, dat was van dat zeep en krijt. Was zo... ja, maar het was ook midden in de nacht belletje trekken natuurlijk. Ja, oh, dus, ja dus, echt uh, heel veel lawaai. <laughs> ja, heel veel lawaai. Dus, dus, maar er gebeurde, althans in mijn tijd, nooit echt... Er was nooit enig, enig vervelend iets. Nee, niet dat, dat je was echt leuk. Het was dingen vernielden of nee, zo. Dat Tegenwoordig worden er auto's bekrast. Uh, niet leuk. Maar, goed, dat maar het de, allerleukste is wat jij net zegt, de potjesmarkt. De potjesmarkt. Nou, dat is uh, op de kamper single en de kamper vest ja. en de gasthuis single en de gasthuis vest in Haarlem. Uh, uh, voor, voor mensen die weten wat de Schouwburg is, het eind van de Wilhelminastraat. Nou, daar tegenover begint dus de gasthuisvest. Dat is het station eigenlijk. De... Maar potjes, denk ik dan aan planten, bloemen? Ja, dat is gewoon nou, een... Ja, ja. ja, dat is gewoon een, eigenlijk een plantenmarkt. Ja, ze verkopen ook wel andere dingen tussen. Het is inmiddels wel een aardig commercieel gedoe geworden. Allemaal kaampjes ja. met allerlei... Ja, ze verkopen meer dingen. Ja, maar het is wel heel gezellig. Ja, het is heel en, leuk en mooi planten. Het dus is de nacht. Dus de, de nacht ja. van. Nou ja, het begint al in de avond. Ja. Ik geloof het zelfs al in de middag. Ja. Uh, maar s'avonds is het natuurlijk ook leuk verlicht en zo. Ja, dus dan... dan, uh, dan ja. is best wel leuk. Dus ik, uh, ik ga er vanavond wel even heen. Om... Nou, ik hou in ieder geval het artikel uh, hou ik in de gaten... van, uh, van wat jij erover gaat schrijven natuurlijk. Want uh, <laughs> er komt natuurlijk weer, uh, weer iets, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop. Ja. We gaan, we gaan ons best doen, Willem. We gaan ons best doen. Ja, nou ja, goed. Uh, Prima. Nou, eh... Uh, ik denk dat we het kerstnummer eventjes... Heb je nog een ja. nummer van, van, die, van die zwarte man? Pardon? Die zwarte man. Uh, hij, hij zingt en hij is zwart. Drop de nice. Oh, oh, oh. Ik, weet, ik heb heel veel respect voor jou, echt ja, waar. Ja. Maar, maar het volgende nummer is van jou. Uh, als ik hem zo kan vinden natuurlijk. <laughs> Want... Uh, ja, daar moet je zoeken, hè. Ja, nee, nee. Dat's, dat's... Hij, weet, hij weet niet waar die nee. zoeken moeten. Nee, dat weet je niet meer, hè? Nee. Wat ben je toch vervelend, jij? Ja. Deze jij is, is voor jou. Deze is voor jou. Oké. Jij zag meer. Old man, look at my life. I'm a lot like you.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 I've lost such a cause, give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.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 wel recht in de klok van tien uur, man. Het is al niet te geloven, de eerste uur zit er al voorop. gaat sneller. Het gaat sneller als leuk is, hè. En nee, zo'n maar... een hoop informatie ook, hè. Alles tegelijk over de, over de potjes. We nemen Lokale, alles, we nemen en alles, en alles mee. mee. We nemen alles mee, hè. In de tweede, toch? tweede uur ook pluspunt, hè, toch? Ja, ja. Dan ja, gaan dat we, we wel wat hey, maar, maar ja. euh, we hadden het in het begin van de uitzending hebben we Frans Timmermans. Hè. Mm -hmm. Maar weet je, dat die, hij doet ook nooit mee met het verstoppertje meer, hè? Weet je? Nee. nee? Nee. Oh, Nee, weet je. Morgen, ik heb geen nou Wil jij hem zoeken dan? <laughs> ik, ik, ik lach, maar ik lach niet hoor. <laughs> <laughs> Wat ben jij toch een rare man? <laughs> en wij weten ook nog de auto waar. waar uh, uh, even kijken waar, waar Poetin in rijdt. Oh? Weet je ja. Nee. Landrover. Zo, ja. Nou. Zo. Ja. Roosje Radio, dit was grap. <laughs> Ja, al er gebeurt al wel veel op de wereld. In welk land ook weer dus dat ze zo'n premier overhoop hebben geschoten? Dat was in uh, uh, Slowakije. In Slowakije. Ja. Ook ja. rechts, hè? Extreem huh? de, de rechts. Schotische rechts. Ze rechts. Nou, ja, maar, hij, hij is door een. een, een Recht-extremist? Recht ja. Maar extreem recht mag je ook niet meer zeggen. Nee, en, zeker niet in de Tweede Kamer, want daar werd gisteren dus. Ja, dat was die voorzitter. door Bosman, de voorzitter van de Tweede Kamer, op gereageerd. Dat zou dus. Uh, een uitdrukking van het nazi-regime zijn. Hè? Extreem, maar rechts. Ja, maar ja. weet je, het is helemaal niet extreem rechts. Ik rechts. Hou, persoonlijk hou ik altijd, als ik op de weg dan met mijn auto... hou rechts. ik altijd extreem ja, rechts, wel, rechts. Jij? Ja. Dan ga je toch niet extreem rechts? S soms ga ik inhalen, dan ga ik wel even naar links. Ja. Maar, het ja. is in ieder geval van die... die, die ja. Maar dan bel ik eerst Frans Timmermans, kan ik even naar links... om in te halen. <laughs> dat, hele, uh, dat hele gebeuren in de politiek is dus van een heleboel mensen... is het eigenlijk abacadabra en een onverklaarbare... en onverstaanbare taal. Klopt. Ja. En, uh, en ja, ik, dat, dat vind ik jammer. Het vind, ik ik vind jammer. ook niet sexy, hè? Nee, in, in, in Amerika vind ik wel sexy. Trump bijvoorbeeld, hè? Ja. De gulp van Trump, hè? Ja, ja. Noemen ze de US Open, hè? Weet je wat ik ook onverstaanbaar vind... voor een hele hoop mensen? nee. Hopen. Ik hopen Kinds stoer dat het lukt en in gedachten kunnen ze slapen. Maar ik lig wakker op de rug en op de lijn on hetzelfde rap behind. Ik huur alleen maar ik kies help van een diep, tiet, joh. Tiets lijkt door maar wie lang al, wie groeit er de spiet, en alweer een volgend oog Het is niet dat ik dicht iets verwierd, de weken lang te tellen kwijt. Houdt mij eens en dan duurt ze mij pas als ik alles vergeten ben los En ben stil of zeg, zag ik hem goed wie vandaag het mega. Opkomt. En zing, zing ze lief. En ik denk aan ja, het zingen, alleen aan die steun. En dan zweef ik ze mee op een liedje en draai ik nooit meer. Alle joren, al alles eigen gevecht, in Dublin, Gent en Toets. Alle boren, Verdacht, vergoed, ik alles noem. Houdt me eens vast en dan huurt ze me pas, als ik alles vergeten ben los. En ben stil op zich zaak, ik ben goed wie vandaag het meeg ook